7 uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Basisscholen hebben vorig jaar minder geld op de plank laten liggen dan de jaren daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de dienst uitvoering onderwijs, Meltrouw. Afgelopen jaar bleef bijna 6 miljoen euro over, tegenover ruim 100 miljoen jaren eerder. Onderwijsministers van Engelshoven en Slob noemden de reserves eerder opmerkelijk. Omdat al jaren om extra geld voor het onderwijs wordt gevraagd. De PO-raad had schoolbesturen opgeroepen om meer geld uit te geven... en dat lijkt te werken. Er zijn maatregelen genomen om advocaten, rechters en officieren van justitie... te beveiligen in de zaak tegen de gezochte crimineel Rilman Taghi. Dat zei hoofdofficier Westerbeke van het Openbaar Ministerie Nieuwsuur. De maatregelen volgen op de moord op advocaat Dirk Wiersum... gisterochtend in Amsterdam. Hij stond het nabiel B. bij, de kroongetuige in de zaak tegen Taghi... Westerbeke zei dat er ook al maatregelen waren getroffen voor de veiligheid van Wiersum, maar hij kon niet zeggen welke. Want een moordaanslag was volgens Westerbeke geen rekening gehouden. De Canadese premier Trudeau is in de problemen gekomen door een oude schoolfoto. Op de foto staat Trudeau afgebeeld met een zwart gesminkt gezicht. De foto is uit 2001 en staat in een jaarboek van de school waar de toen 29-jarige Trudeau leraar was. Hij heeft spijt betuigd en zegt teleurgesteld te zijn in zichzelf. Premier Rutte reageert vandaag op de suggesties die de Tweede Kamerfracties gisteren deden... op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA willen onder meer... dat er extra geld komt om het lerarentekort aan te pakken. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff liet gisteren doorschemeren... dat zijn partij daar eventueel toe bereid is. Het debat verloopt tot nu toe veel rustiger dan voorgaande jaren. Zo bedankt de PvdA-leider Asscher de harde werkers van het kabinet... Rutte begint om half elf met zijn reactie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een matige wind wordt het zo'n 17 graden. Morgen wordt het een graadje warmer en krijgt de zon steeds meer ruimte. Zaterdag verloopt zonnig en droog, maar een maximum van 21 tot 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Elven de Hart van de ANWB.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 06.9 Dit is ZFM.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 I've no never such a Gonna make it right.